Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Syrische rebellen melden dat er een aanslag is gepleegd op een konvooi met de auto van president Assad. De president was op weg naar een moskee in de buurt van zijn presidentieel paleis. De Syrische staatstelevisie toonde later beelden van een biddende Assad in de moskee. Twee eenheden van het vrije Syrische leger melden de aanslag. Het is nog onduidelijk of Assad gewond is geraakt.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 Het weer, eerst kans op het regen, vanmiddag periode met zon en valt er hooguit een enkele bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad staat files op de A9 Alkmaar richting Almstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Bottenverdorp, 4 kilometer. En op de ringweg Amsterdam, de A10 zuid richting Amersfoort. Daar staat tussen Duivendrecht en Knopend Watergasmeer 2 kilometer door een pechgeval. Bij Knoopend Watergasmeer zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, great okay. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, Goedemorgen Zandvoort. we uh, en ondergetekende erop. Eterstel, dus, uh, voor het tweede uur alweer voor uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn in No uh, Mercy, hè? Ja, No Mercy. We hebben geen medelijn. We medelijden. hebben geen medelijn nou, met, met de heren tegenover ons dan. <laughs> Zij uh, vertegenwoordigen een stukje van Politiek Zandvoort. En we gaan praten over de bezuiniging in de thuiszorg. In eerste instantie uh, ingevoerd, weer ingetrokken. En uh, kortom, er is veel over te doen geweest de afgelopen maanden eigenlijk. En... Uh, we gaan praten met uh, een tweetal heren. Gert-Jan Bluis van de CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ruud Sandberg namens de D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog steeds niet als raadslid, uh, Ruud? Uh, Over vier weken. Dan word je geïnstalleerd. Oh. Ja. Okay. Na het zomerreces zus, zeg maar. Hè. Om het zomaar te noemen. Uh, ja. ja. Ja. Dat klopt. Ja. ja, Wanneer is de eerste raadvergadering weer? Eind uh, augustus? 20 augustus. 20 augustus. De commissies. Ja. Dan beginnen de commissies. Ja. En dan ben ik eigenlijk voor het laatst nog in functie als buitengewoon. Buitengewoon. Okay. En dan vertoef ik buiten het koninkrijk wegens vakantie. Ja, je ja, woont het raadslied is, mooi, is heerlijk. Ik kan met vakantie en. Ja, sommigen maken het wel een beetje bont, hè? Ja. ja, maar er zijn ook wel mensen die <laughs> naar Oeganda gaan, hè? Een week ja, lang. Ja. Dan is het wel een recess, hè? Ja, dat is zo, ja. ja. ja en je ja. moet uitrusten voordat de verkiezingen <laughs> beginnen. Ja, ja, Want ja, als ja. je dan in Afrika bent geweest, dan land je weer met je beide benen op de grond. Ja. En dan kijk je er wel vanuit de, de situatie zo. aan zoals wij in Nederland... Uh... Opereren. Ja. Vanuit een luxe positie. Heel, heel verhelderend is dat was waarschijnlijk. Heel ja. Van, ja, helemaal tot ja, de rug. Dat is natuurlijk ook zo. Want er stond van. Een want we hebben geen BMO uh, hoor. Een stuk, nee. uh, stuk in de krant over de verkiezingen in Mozambique. En ik geloof niet dat dat. Uh, Nee, oh ja. Zimbab Zimbab Zimbabwe, sorry. Ja, ja, ja. En ik geloof niet dat dat helemaal uh, eerlijk verlopen is. Nee, maar okay. dat, dat verloopt daar al sinds al 30 jaar niet eerlijk. Dus, uh... Nee, nee, nee. Verdeel en heers. Maar goed, uh. wij hebben hier in Zandvoort te maken met uh, één item... Waar we het, uh, wat er eigenlijk een beetje uitsprong. En dat is uh, beperking van de kosten binnen die WMO... en dan specifiek huishoudelijke hulp. En vreemd genoeg... Het college draait een besluit. Was het overigens een raadbesluit al? Op... Nee, nou, ik zal het even uitleggen. Denk ik dat het ook voor de... Het, uh, de raad heeft besloten om dit in te voeren bij meerderheid. Ja, dat is ergens in april geweest. Ergens toch? in april heeft de raad besloten. Wij hebben een uh, WMO een no beleidsnotitie vastgesteld. Ja. Wij hebben een nieuwe verordening uh, vastgesteld en aan die beleidsnotitie zat dit besluit. En het vreemde is, het CDA heeft daar direct al van gezegd dat dat niet kan. En dat hebben wij ook met een motie of zelf met een abonnement willen doen. Wij hebben gezegd, dit kunt u niet zomaar invoeren, omdat u afspraken heeft gemaakt. Ja? U heeft indicaties uitgevoerd, enzovoort, enzovoort. Uh, u, u moet het aan die compensatieplicht voldoen op dit moment, u kunt het niet zomaar invoeren. En wij hebben ook gezegd, we, laten we nou gezamenlijk op zoek gaan naar andere oplossingen om, om dit op te lossen. Nou, dat wilde het college niet. Dat wilde de meerderheid van de raad niet. CDA heeft die motie voor amendement toch ingediend. En eh, kreeg niet de meerderheid van stemmen. Maar we hebben nu wel gelijk gekregen. En dat is wel een beetje, beetje wrang. We hebben natuurlijk ook met de seniorenverenigingen... veelvuldig contact als de CDA. En daar, daar hebben we dit soort dingen ook al besproken. En zijn, nou ja, dan, dan moeten er maar bezwaren ingediend gaan worden. Nou, en dat is gebeurd. Nou, en, en, en precies op die gronden die wij hebben gezegd. Want in die verordening en in die beleidsnotitie... staat niets over het feit dat je zomaar het bestaande beleid kan terugdraaien. Ja. Daar staat, we gaan de kanteling invoeren. En die kanteling ja. zal moeten leiden tot een bepaalde besparing. Ja. Maar daarbij is de participatie van de burger een één-op-één één gesprek. Ja. En daarna eigenlijk vaststellen samen, wat is het maatwerk wat wij als gemeente kunnen leveren. Ja, precies. Als ik dat nu zo... Snap en, en, en je? Van, en, en dat hebben wij allemaal aangekaart tijdens het debat. Maar het, het wordt allemaal weggewoven door de wethouder... maar ook door de collega-raadsleden. En dat vind ik wel teleurstellend, dat men luistert gewoon niet. Nee, maar Als ik het als ik ik nu even praktisch bekijk... Hè, dan zie je dat er een besluit genomen is. Dat wordt nu aan de hand van beroep weer ingetrokken. Maar als ik de, als ik de heer Tonen goed uh, citeer... dan zie ik wel gebeuren dat je uiteindelijk, in begin 2014... Toch weer dezelfde bezuiniging terugkrijgt op, op een iets andere manier. Maar je gaat toch weer bezuinigen. Ja, kijk. kijk een ander probleem. Dat is de regering die we hebben. Van ja. VVD en Partij van de Arbeid. Zit CDA gelukkig niet in. Die dwingt ons, stel ik het malen. Om met minder geld uitvoering te geven van taken. Dit is een van de WMO taken. Maar we hebben nog een hele andere belangrijke taak. Dat is jeugdzorg. Die komt ook op ons af. CDA heeft al tijdens de uh, voorjaarsnoten gezegd. We moeten bij het Rijk afdwingen dat als zij zo'n nieuwe maatregel met bezuinigingen doorvoeren, dat ze ook de instrumenten meeleveren. Met andere woorden, stel, ik vind altijd als je zegt van dat iets goedkoper kan, dan moet je het eerst zelf bewijzen. Dus ik vind bijvoorbeeld nu bij de jeugdzorg, wat ook een punt is, zal het Rijk eerst het systeem moeten aanpassen, zodat het met minder geld kan en dan pas overdragen naar de gemeente. En Tonen zegt, die gaat, wat gaat Tonen nu doen denk ik, of het college, die gaat natuurlijk die verordening pakken. En die komt precies op de, punt, de pijnpunten die het CDA tijdens het debat al heeft aangegeven. van ja, Hoe geef ik nou invulling aan die compensatieplicht? En als ze dat goed weten te formuleren... Dan, dan staat in de wet, want het staat in artikel 4 van de WMO... dan staat er in de wet, zal een rechter dat moeten respecteren. Maar dat kan je dus niet doen op basis van een bestaande regeling... dat mensen eens in de vijf jaar worden geïndiceerd... en dat je bij het telefoontje oude mensen opbelt en zegt van... ja, en nu wordt het een uur, uur minder. Dus, dat is al, dus daar zullen ze in gaan voorzien. In, in die verordening. Nou, daar zitten wij natuurlijk bovenop nu. Want wij ja. willen het anders. Nou, ik vind het een beetje uitstel van executie als je dit zo leest. Als ik de he? leest ja. Het ik wat inderdaad lees, is uitstel van executie. Nee, nee, nee, en ik nee, nee, denk, ja, nou, dat, dat, dat vind ik wel. Want, want tussen de regels lees ik door dat hij er uiteindelijk in uh, 2014 Dat hij wel, wel gaat komen. komen. Precies, ja. Ik denk ook dat wij met, uh, met uh, algemene beschouwingen. Daar iets mee moeten doen. En uh, gaat uh, uh, doe ik hierbij een handreiking uh, richting CDA, maar ook andere partijen, om toch iets, iets uh, te kunnen doen. Want het is inderdaad, ik, ik moet je zeggen, ik heb, wat Gertjan zegt is, is natuurlijk helemaal waar. Hij heeft daarvoor gewaarschuwd, die motie is ingediend, et cetera, et cetera. Maar ik vind dit eerlijk gezegd ook een beetje, een beetje onbehoorlijk bestuur. Want mensen worden ineens van de een op de andere dag geconfronteerd met, met een drastische bezuiniging. Een bezuiniging die, die hun ook direct raakt. Niet alleen in hun portemonnee, maar ook in hun uh, maatschappelijk leven, sociaal-maatschappelijk leven. En um, ik, ik vraag me ook af hoe je het in godsnaam hebt kunnen bedenken. Want, want dit is nu weer de tweede keer dat uh, de afdeling... Uh, ja, vroeger heette dat transsociale zaken ja. ernstig tekortschiet. Want ik vind dit tekortschiet. schieten. Ja. Uh, Ruud, ik wil daar nog even naar terug. He. Die, die beroeps-, bezwaarcommissie ja. heeft gezegd... Zijn, ja, dit besluit strookt niet met datgene wat... En dan moet ik even, even spieken, want het is heel ambtelijk... Verordening, maatschappelijke ja, ondersteuning, ik, ja. beleidsregels. Ja, maar wat besluit. ik zeg, dat heb, maar dat heb ik allemaal net dat uitgelegd. Stroom, dat, stroom, ja, niet ik zeg met dat, dit, dit klopt niet. Het is een korter de bocht actie. Ja. Ze hebben nog de fout gemaakt heb ik over, dat ze het al in mei wilden invoeren, terwijl het pas in juni kan. Ja. Dus, de, dus het is qua timing helemaal verkeerd en het kan niet. Maar de bedoeling is om het op te lossen. En als je kijkt wat er in Zandvoort <tie> gebeurt, in Zandvoort zijn nu 20%. Van de mensen zijn 65 jaar en ouder. Dat in het landelijk gemiddeld ligt op 14,6 procent ongeveer. Dat gaat dus in 2013, 2030 naar, uh, 25, naar 30 procent. Dat betekent dat wij maatregelen moeten nemen. En dat betekent dus dat wij ons beleid, en dat zullen wij in de verkiezingen zeker op terugkomen, daarop moeten aan gaan passen. En het erge van al dit soort maatregelen is, wat ze doen, het kost allemaal klauwen met geld. Ja. De bureaucratie ten top. Als je, als je weet wat dit weer gekost heeft en wat het gaat kosten. Als je ziet in ook in diezelfde notitie... iets, heb, ook het CDA aangehaald. Ja, als we dan het doorvoeren, de kanteling, hè, dat mensen meer zelf moeten gaan betalen of ondernemen, wat best misschien mogelijkheden voor zijn, kost dat bij de huishoudelijke hulp 35% aan overheidkosten. Ja. Dus van je bezuiniging ben je al weer. Nou, dat moet anders. Ja. Plus, plus nog het feit dat door deze maatregelen die genomen is, dat op de, de, de zorginstelling. Uh, uh, op dit moment niet in staat is hm. die hulp weer te verlenen. Ja. Nou, terwijl de mensen daarvoor ja. recht op ja. hebben. Ja. Ja. Ik wil net zeggen: je gaat terug, even terug naar de praktijk. De, de zorginstellingen die die service verlenen, hebben mensen zeg maar, de deur uitgewezen, hebben ja. het bezuinigd ook. En die kunnen ze niet 1, 2, 3 even ja. terughalen. Nee. Dus je krijgt een hele overlapping. Ja, ja maar dat is allemaal ja. aangekaart. Dat hebben wij ook aangekaart in ons abonnement. Dat ja. heel duidelijk, ja, u, u zegt: u gaat terug naar 1 uur. Ik zeg, als, als uh, een patiënt één uur geholpen wordt... en mensen moeten dat gaan regelen... dat betekent dat ze maximaal... Nou in standaard valt het dan nog wel mee... Uh, vijf of zes patiënten per, per, per dag kunnen doen. Want ze moeten ook van het één uur naar het andere uur. Ja. Dus, dus ik zeg, dat is al helemaal niet efficiënt. Plus, ja. we krijgen de werkeloosheid... want we gaan mensen hun baan afnemen. Die komen dan weer uh, bij ons op sociale zaken. Ja. Dus het, ik zeg, daar moet anders over nagedacht worden. Ja. En zeker bij, in Zandvoort, waar er een groei is van ouderen... zullen we gewoon heel anders naar dit soort systemen moet. Is het dan niet veel beter dat jullie eerst... binnen de politiek, hè, laat mij even als buitenstaande functioneert... dat er eerst met z'n allen een consensus komt... van wat gaan we doen in Zandvoort... met dit met hele beleid op langere termijn... Ja. en niet op korte tekort kort door de bocht, maar op langere termijn... als jullie als de politieke daar met z'n allen over eens is... dan een nieuw beleid uitstippelen. Ja. Is dat niet veel beter? Ja, maar, maar feitelijk is die notitie die er ligt... Hè, ja? de beleidsnotitie is helemaal niet zo slecht. Maar... Die lak kwam er gelijktijdig met dit besluit. En het besluit, en dat geeft dus de commissie ook aan. Het besluit stroopt niet met het beleid. Dus in feite is het beleid nog niet zo slecht. En over de uitvoering, dan mogen wij ons over het algemeen dan weer niet mee bemoeien. Want wij moeten al die regeltjes lezen. Ja. Maar daar moet je wel de kanttekeningen bij plaatsen. Een van die kanttekeningen is de, de hoogte van de eigen bijdrage. Nou, daar kan je over gaan discussiëren. Dan wordt er door het college tegen mij gezegd, ik heb er vragen over gesteld. Nou, dat bepaalt een andere instantie. Terwijl in het verordening gewoon letterlijk staat dat de hoogte van de eigen bijdrage door het college wordt bepaald. En dan kan iedereen roepen dat het een andere band bepaalt. Dus wij kunnen dat zelf bepalen. Dus wij kunnen bijvoorbeeld misschien wel... naar meer inkomensafhankelijk in Zoonvoort gaan. We kunnen andere systematieken erop loslaten. Maar we zouden ook kunnen overwegen... om onze kosten anders te gaan verdelen. Dus zeggen van... We gaan het met minder overheidskosten doen of andere gelden inzetten en andere dingen in Zandvoort antwoord niet doen. Keuzes maken. Voor we zo even gaan pauzeren. En nog een laatste vraagje aan Ruud. Ik, ik wilde zo in het tweede deel van dit gesprek praten over de oplossing. Maar nog even, we zitten met de vastgegeven... En corrigeer me als ik het verkeerd zeg, maar de rijksbijdrage is met 75% gekort op dit specifieke onderwerp. Nee, minder, minder. Wordt, ze wilden het met 75% ja. doen, maar het wordt nu, dacht ik, 40%. Ja. Oké, okay, Ruud. Dat is wel een realiteit, om het, he? uh, om het besluit op te schorten. En dat, dat komt dus kennelijk niet. Nou ja, uh, wat, wat is dit dan? Dit is opschorten ja. wat hier gaat ja, gebeuren. Maar, maar, okay. maar onze motie is oplossing, gewoon oplossingen zoeken. Maar okay. de bezuiniging zal moeten gebeuren. Okay. Kijk, nou, ja, ik ga ja, ja. zeggen, dat is een harde realiteit ja. waar je mee te maken ja. hebt. Ja, je, je hebt he. eh, om heel simpel te zeggen, je hebt als gemeente x bedrag om uit te geven aan, aan van alles en nog wat. Ja, dan zul je op alle terreinen een beetje moeten bezuinigen. Maar wel moeten kijken naar de, de kerntaken. Ja, en dat wordt een politiek uh, ja. geschilpunt. He. Ga je het met de kaarschaafmethode doen of uh, ja. op een, een andere ook, manier structureel? Maar oké, zullen we eerst even muziekje draaien? en dan praten over mogelijke oplossingen van, van deze ja. situatie. Dan hebben we een mooie daarvoor. We hebben een mooie. Don, de Rolling Stones, wat Mother's Little Helper. What a dragon is getting old Kids are different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 up through her busy day <laughs> data P Suit of happiness just seems a bull. En hey. uh, terug <laughs> bij CFO, uh, ja, Goedemorgen uh, Zandvoort. We ja. zijn met een, uh, een behoorlijk stevig item bezig. Uh, Gertje-Jan van het CDA, doet Zandberg, D66. Allemaal over de bezuinigingen in de thuiszorg. Jij zei voor de Rolling Stones, Don, uh, we gaan oplossingsgericht de tweede blok in. Ja. ja, want er zal toch iets moeten gebeuren. Daarom vroeg ik nog eventjes aan Ruud. van ja, er is een realiteit en dat is een korting vanuit de Rijksoverheid. Daar zullen we omheen moeten. En uh, is het niet uit de lengte dan uit de breedte? Hebben we breedte, Ruud? Nou, ik, denk, ik denk dat, dat het budget wat, wat beschikbaar gesteld is... niet toereikend is om, uh, om die zorg te leveren die we nu gewend zijn. Dus je zal, je zal inderdaad moeten gaan snijden. En ik denk dan inderdaad uh, uh, dat je moet kijken naar de inkomens van mensen. Uh, of je daar iets uh, kan bereiken... Maar ik denk uiteindelijk dat, dat uh, die vlachtenlading niet gaat denken. En, en dat je op een gegeven moment misschien toch vanuit andere middelen moet, moet gaan uh, uh, kijken of je, of je dat budget niet kan aanvullen. En, uh, ja, en dan is het gewoon een keuze die je moet maken. Wil jij dat, dat de Zandvoortse uh, uh, bewoners die, die, die uh, zorg nodig hebben, wil je dat... En, en als het budget dan niet toereikend is vanuit uh, uit het Rijk, dan zal je dus uh, op een of andere manier binnen je eigen budget iets moeten vinden. Mag ik, mag ik horen uit jouw woorden dat je pleit voor, ja, we gaan niet rigoureus 60% korten? Door bijvoorbeeld het hoogdrempeliger te maken. Of wat dan ook. We zullen die pijn een beetje moeten gaan verzachten. Door ergens anders wat geld vandaan te halen. Ja, ik, ik, vrees, ik vrees van wel. Want, want het is inderdaad wat Gert-Jan al zei. En ik heb daar in de Raad de ook mijn vraagtekens bij gezet. Dat als je op een gegeven moment al een uh, ridicule besluit gaat nemen. Om van, van twee uur naar één uur te gaan. Maar ik heb het even aan mijn vrouw gevraagd. van Kan jij in één uur de natte de natte boel doen. Ze zegt, dat is onmogelijk. Ja. En ze kan maar, hard werken, hoor. Maar, maar je kan ja. er ook een handje helpen, dan, hè? Dat, dat, dat, dat is in maar de kader van de kanteling... Ook. bij jou thuis kan ja, dat, hoor. Ik bedoel, nou, <laughs> ra Raadslid en mantelzorger. Ja. <laughs> nee, maar ja. ik bedoel... Ik bedoel het, is, het, is, het is makkelijk gezegd... van uh, we gaan uh, van, van twee uur... naar één uur. En, en, uh, maar... maar zo werkt dat niet. Even nee. los van het feit dat die werkzaamheden niet in, in dat tijdsbestek uh, kunnen plaatsvinden. Heeft natuurlijk uh, de zorg ook een, een, een, een sociaal een maatschappelijke functie. Mensen, mensen uh, Zeker mensen die gehandicapt zijn die die zorg nodig hebben raken in een sociaal isolement. Ja. En um, dat ja... Dat is dan misschien niet de bedoeling van de regeling. Maar automatisch... Dat is een gevolg daarvan. Hè? Ja, is, uh... automatisch is dat een gevolg van Het contact met de zorgverlener. Ja. Ja. Ik kan me moeilijk voorstellen dat zo'n zorgverlener uh, bij iemand thuis komt. En uh, direct de, de wc gaat schoonmaken. Je zegt, je zegt op zijn minst gedag. En hoe gaat het ermee? Ja. En dan ja. is er alweer een kwartier uh, voorbij. Ja. ja, nee, dat gebeurt. Uh, Gert-Jan? Ja, ja ik, ik, ik zal niet dezelfde invulling ben ik het mee eens, maar ja, er zijn, er is natuurlijk, we, we moeten gewoon kijken, onder andere naar hoe kunnen we het doelmatiger en efficiënter, dat proces inrichten. De, de, de, de overheid, de, want de regelgeving rond de hele WMO wordt alleen maar moeizamer en, en ingewikkelder, dat schrijven ze ook. Nou, dat moeten we vereenvoudigen. Cool. Dus de, de, misschien moeten we wel toch weer meer naar die persoonlijke budgetten. Want als jij eenmaal hebt vastgesteld een bepaald budget, geef ze dan maar het budget. Of, of, of ga iets met vouchers doen. Richt het anders in zodat het goedkoper en efficiënter wordt. Dat is één kant. Dus dat is aan de organisatiekant. Uh, daarnaast zou je moeten nadenken over het tarief. Wat, er, wat de zorginstellingen rekenen. Uh, we hebben laatst moesten wij het minimale tarief vaststellen. Dat gaat de overheid doen. En het was om te voorkomen dat de tarief anders misschien te laag zou zijn. Wat blijkt, die, die instellingen hebben allemaal geld genoeg. Er is een heel rapport uitgekomen. Met andere woorden, het kan dus schijnbaar goedkoper. Nou, daar moet je meteen op inspringen. Nee hoor, wij gaan gewoon dan weer vaststellen. Want dat is bij wet vastgesteld dat je met een minimaal tarief... Het zijn kleine dingen, maar ze helpen wel mee. Want ze geven zomaar weer 5% efficiency-korting door. Nou, en daarnaast zou je ook moeten gaan kijken van hoe ga ik het systeem dan inderdaad veranderen. We, we hebben minder middelen, dus we zullen dat gezamenlijk moeten oplossen. Er zijn zatouderen die dat wel kunnen betalen, dus die zullen wat meer moeten betalen. En de, daar moet je dus ook mee in gesprek gaan. Dus de verordening geeft aan, u moet in gesprek gaan. Dus het moet niet in een sneltreinvaart ingevoerd worden, zoals het nu gebeurt. Gewoon de tijd nemen, en dan duurt het maar een paar jaar langer. En dan zeg ik inderdaad, dan zou je als gemeente moeten zeggen, onze doelstelling is om in drie jaar tijd op dat bedrag te komen, maar we gaan het gefaseerd invoeren, en dat betekent dat de gemeente dan misschien maar ergens anders de komende twee jaar extra geld vandaan moet halen om uiteindelijk daar te komen. Want de kanteling en dat men dat anders moet invullen met elkaar, dat, dat moet gewoon gebeuren. Er moet, er moet, er moet, er twee, twee jaar is natuurlijk de... wel erg lang hè? Twee jaar is Ja, wel maar erg als je uiteindelijk op twee jaar tijd uh, bijvoorbeeld structureel uh, 200.000 euro kan, kan bezuinigen en wat we dus nu hebben gedaan... ...heeft geleid tot alleen maar meer kosten. Want het, het, dit invoeren... Ja, dat, dat heeft geld gekost, Dus, dat is dus, ja. dus wat, wat wij hadden al voorgesteld in ons abonnement... ...als we dat hadden ingevoerd, hadden we nu al, al 50.000 euro bespaard. Nee, maar, maar goed, uh, je kan natuurlijk in twee jaar tijd 200.000 euro uh, goed verdelen... ...maar uiteindelijk krijg je uit Den Haag toch gelijk minder. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk zullen we het met minder moeten doen en anders moeten invullen. Maar daar neem je dan de tijd voor. Uh -huh. Maar er zijn, zat, er zijn ook mensen die dat zeggen van... Okay, ik heb, ik, ik heb drie uur nodig. Want het gaat uiteindelijk. De hele WMO is gebaseerd op het feit. wat hebben de mensen nodig? De, niet wat gaan we ze geven. Zo wordt het nu omgedraaid. Dus de hele invulling is verkeerd. Dus als iemand zegt. ja, maar ik wil drie uur. Ik wil misschien wel vier uur, zegt die mevrouw. En die zegt. op die meneer. En die zegt, nou, en, en, en die, die zegt dan. ja, maar en ik wil dat misschien ook nog wel zelf betalen. En, en, en, en, en dat uur gaan we lekker koffie drinken. of we ja, Bewijs van spreken. En als dat betaald wordt. Dat ja, is maakt er niks nou aan, aan de ja. ja. dus Dat zorgt het zelfs voor werkgelegenheid, maar dat is een hele andere benadering. En dat moet juist in die gesprekken ja. plaatsvinden. Er zijn er een aantal issues in Zandvoort waar je geld mee kunt verdienen. Hè? Er zijn natuurlijk een, een, een badplaats. Hè? Dus je kunt denken aan toeristenbelasting, aan parkeerbelasting, noem maar op. In, in, in die hoeken kan Zandvoort natuurlijk altijd ietsje terugwinnen. Ja. Is dat, is dat een, een moeilijk item voor jullie of zeg je van, nou, dat, daar zou moeten naar kunnen worden gekeken? Uh, ja, nou ja, dan krijg je dus de, de, de discussie over uh, de tarieven en, en, en waar men al voor wel en niet voor betaalt. Dus kunnen, zijn wij nog in staat om onze in, inkomsten te verhogen? Nou, dat is een, dit, op dit moment is dat al een hele lastige discussie omdat we structureel geld tekort komen. Dus ja. er is al een overweging. Dan ga, nou, dan ga ik eigenlijk naar de voorjaarsnoten terug. Dat zei hij ook ook gezegd van jongens, laten we nou eens kijken van hoe kunnen we het anders indelen? Uh, onze eigen wethouder, uh, meneer Sandberger, is in staat gebleken bijvoorbeeld, om de kosten voor de rioolzuivering en, en, en het afval ophalen terug te brengen naar een lager niveau. Dat heeft dus kosten bespaard. Dat betekent dat de burgers daar minder voor betalen. Maar Normaal, ook minder service krijgen. Nou, ik denk het niet. Daar doen we het de andere keer een discussie over. Het ja, heeft even tijd geduurd, maar ook daar is een, een stukje zelf... Uh, redzaamheid nodig. Ja. Zoals het in het volledige, dat men alles samen op straat gooide. Men bundelde niet, enzovoort. Nou, mm. dan mag je aan de burger ook in deze tijd vragen. Kan ja, daar dat daar een ook voor leven. Uh, dus, dus, dat is, het ja. geldt eigenlijk niet alleen maar voor de WMO, dus maar ook voor andere zaken. Dus daar hebben we bespaard. Dat betekent dat je dat kan teruggeven, dat geven we ook terug. Maar het is een moeilijke tijd, dus dan zeg je van, nou oké, okay, we willen de lasten gelijk houden, dus misschien moet, gaat de OZB dan wel ietsje meer omhoog. Maar per saldo proberen we de lasten niet meer te laten stijgen als trend. Dat betekent dat je in feite echt toch geld overhoudt. Nou, en dan is het de keuze. Waar zeker het voor in? Ik heb voor uh, Ruud nog wel ja. even vragen. Want Gert-Jan pleit voor uh. stapsgewijze verandering. In de Ondertussen moet dat uh, gefinancierd worden. Gaan we onze reserves, spaarpotjes daarvoor aanspreken... voor die tekorten? Ik heb daar op dit moment geen inzicht in wat daar, wat daar mogelijk is. Maar ik heb al uh, daarnet aangegeven... dat je binnen je eigen budget, binnen het Stanford-budget... moet kijken of je dat uh, kan opvullen. En daar zijn wij als D66 in ieder geval toebereid om daarna te kijken. En ik hoop uh, daar in de algemene beschouwingen... ook, uh, ook uh, andere partijen zover te krijgen. En misschien, uh, want ik heb begrepen van Gert-Jan dat CDA... Uh, deze, dit onderwerp en, uh, en, en dat hij daar een uitgesproken mening heeft, die heeft ook, en dat moet ik ook zeggen, daar uh, een goede zaken in uh, gedaan, althans willen doen. Want, want uh, het is verbijsterend dat een aantal partijen, waaronder de oudere partij, uh, dit voorstel of het amendement van uh, het CDA heeft afgewezen. Maar misschien dat we in de algemene beschouwingen uh, uh, geld kunnen vinden. Om in ieder geval de pijn voorlopig te verzachten. En ja, uh, het zal inderdaad zo zijn dat je, dat je uh, de organisatie, dat je dat zo efficiënt moet, moet uh, uh, doen. En uh, misschien dat in, in het verleden het al te gemakkelijk ging. Maar zoals het. Uh, en dan, dan kom ik eigenlijk weer terug op de maatregel die dan nu genomen is. Dit is wel heel erg kort do door de bocht. En ja. nogmaals, ik vind dit. Uh, ja, onbehoorlijk bestuur. Ja. Nog even daarop terugkomend en een vraag specifiek aan jou Ruud. Uh, ja, we hebben hier twee partijen, oppositie en uh, college ondersteunende partijen bij elkaar. Ruud, wordt het niet tijd om dat maar even opzij te zetten en we specifiek voor dit probleem gezamenlijk, raadsbreed, een oplossing te zoeken? Ik... Uh... Ik heb dat in het begin om elkaar ook te gaan zoeken om om uh, op de op dit maar er zijn natuurlijk ook andere ja, maar dit specifieke onderwerpen probleem. en um, denk ik dat d dat, uh, 66 en het Cda wellicht uh, hetzelfde lied zingen. Ja, maar het probleem nou met dit soort zaken is dat als raadslid komt het in één op je bord. Ja. Oh, dus krijg je, je weet dat er wat gaat gebeuren. Je bent het er niet mee eens. Dan krijg je in één ronde tijd. Hè? In zo'n commissie moet je dat vertellen. En, ja, de ene leest het wel achter de kom en de andere niet. Hè? Want ik, ja. lees zo heel, ik heb het helemaal... Omdat het me interesseert misschien meer. Omdat ik het, het heel belangrijk vind. Nou, iedereen heeft zijn keuze. Maar dat krijgt gewoon niet de aandacht. En, want alles wat je aankaart... En, dat, en, en, en ze hebben haast en dit en dat. En dan verbaast het mij dat dat zo kan gaan en, en, en dat er dan niet tijd wordt genomen om, om daar meer tijd voor uit te trekken. En om als raad ook te kunnen zeggen, jongens, doen we dit wel goed? Hou de spiegel even voor. Wat ja. heeft dit voor consequenties? Het vreemde is, ik, nou, dat ga ik de wethouder nog wel eens vragen... Wij, wij staan op het punt om een samenwerking met Haarlem aan te gaan... juist op dit gebied, omdat we de expertise en de know-how niet hebben. Hmm. Ja. En ik begrijp dat dit... Um, dit voorstel, deze aanpak, niet uit Haarlem komt, maar uit een andere gemeente. Ik dacht dat ik dacht de naam Delft horen roepen. Dat het uit een andere gemeente is opgepakt. En dan denk ik ja, heb dat, hebben we dat dan overlegd met, met Haarlem even? Omdat die meer expertise hebben. Dan denk ik, ja jongens wat, zit het wel goed? En ik ben blij nu, want er is nog wat anders aan de hand. De re, onze rekenkamer er is een heel onderzoek geweest naar de overschrijdingen op de, de wet werk en bijstand. Ja. Ook zo'n mooi verhaal hoe dat gegaan is allemaal. Ja. Dat dus is ook, ook, ook <laughs> verbazendwekkend, natuurlijk. En, en, en, en, en dat dan de, de wethouders de zijn portefeuille eigenlijk financiën teruggeeft. Dat het nu naar VVD gaat. Nou ja, ja. Ook daar kan je nog uh, leuke weerspiegelingen over houden. Maar dat zullen we bij de verkiezingen wel wat meer op gaan pakken. Maar de rekenkamer heeft nu gezegd: ja, maar alles mooi en wel, maar wij gaan. Toch ook nog eens kijken, naar hoe zit dat nou in zoveel? En daar ben ik wel blij mee. Ja, maar eigen, eigenlijk, gewaardeerd... eigenlijk hoef je toch niet het wiel opnieuw uit te vinden. Nee. Iedere gemeente in Nederland heeft al dit probleem inwezen. Ja, ja, precies. Ja, maar dan, dan denk ik van, zeg dan, ja, maar we nemen dat model over. En dat is getoetst en dat en dat. Oh. Eh, zeker als er van partijen, zoals in ons geval, eh, oppositie of tegenberichten komen om het niet zo te doen. En dat zijn er nog meer, want GWZ heeft tegengestemd. Er was best wel discussie over. Maar dan moet het er weer snel door. Ja. En dan denk ik, het is zonde van de ja. tijd dan. Hè. Ja, maar en dat is ook zonde van nou, mijn nou, werk als raadlid eigenlijk. Uiteindelijk je ben zeggen. je nu net zo ver. Hè? Ja, als, ik als ik als moet je een, zeggen Gert-Jan. Dat, dat, ik begrijp dit niet. Want als je, als je de, de, de stukken hebt gelezen. Dan begrijp je dat het besluit wat genomen is, is fout. Ik bedoel, dat, dat, dat hoef je, daar hoef je niet over na te denken. Het is formeel maar te al lezen. Fout. Ja, het is formeel, nee. Het het is ja, maar al dat fout. hebben wij ook aangekaart. Daar ja. hebben wij gezegd: u, we moeten ja. het oplossen. Wij, pak onze ja. motie maar bij. We, we moeten het oplossen. We zullen de bezuiniging ja. moeten vinden. Maar dat kan niet op deze manier. Ja. Het moet op een andere manier. Nou, okay. We zijn dus nu vier maanden verder. Dat is eigenlijk, zijn we zijn nog net zo verder als, als vier ja, maanden, maanden geleden. Ja, geleden. We, we, zijn af. Af. we zijn terug bij Af. Alleen het heeft inderdaad veel geld. Het heeft meer geld. En weer weer capaciteit enzovoort, ja. enzovoort. En problemen bij de, en, en, en problemen bij de zorg problemen Ja, ja de zorg. dat is nog het ergste dat, dat, is dat het je ergste, nu he? op dit moment uh, de zorg niet kan verlenen, nee. waar de mensen, ja. waar je van ja. herkent in dit stuk, dat de mensen de uh, ja. recht op hebben. Ja. Want je draait ja. het terug en ja. je kan het niet lenen. Nou, je hebt niet alleen terugdraaien, maar je kan het ook niet meer invullen. Het moet weer uh, ja, helemaal opgezet ik. worden. Dus je hebt recht, ja. hè? op grond van deze notitie, heb je een recht. Maar je erkent dan gelijk dat, alhoewel het recht bestaat, je het niet kan invullen. Oké, okay, het zei zo. Nee, we hebben geen recht hoor jongens. Sorry dat ik het zeg. Want als je het goed leest, ze hebben het over plichten. Plichten, ja. Plichten, want het, het, daar willen ze ook vanaf. Je hebt, plicht, je hebt, je hebt een plicht en je, je mag het invullen, maar je moet het goed onderbouwen. Ja. En, en een ja. goed systeem hebben. En je kan niet twee systemen. Ik heb nu een systeem van indicatie. Kijk, als ze het systeem van indicatie afschaffen... ...en ze krijgen dat door de gemeenteraad... ...en ze hebben dat helemaal geregeld, bij wijze van spreken... ...en landelijk geregeld, dan heb je een nieuw systeem. Ja. En dan kan je daarnaar handelen. En dan kan je dus inderdaad nog niet zomaar die mensen die dat oude systeem hebben... ...dat zal je dan moeten laten uitsterven. En dan kan je het nieuwe systeem inzetten. Dus een ja, zorgvuldig handelen. Maar die worden. notitie, die notitie... ...die heeft het over het terugdraaien... ...van, uh, van de indicatie... ...of van, van de... ...van de zorg. Ja. Dus, dus men, men valt dus terug... ...op de, op de situatie voor mij... Ja, ja, ja, En dat, dat bedoel ik met het recht ja, ja, ja, ja. ja, daar heb je het recht nog Ja precies, ja, dat klopt ja. Ja. Want daar zit die dan heb je dat indicatievraag gehad En u, u heeft recht op drie uur per ja. En als zij vinden dat het anders is Dan moet je dat zorgvuldig onderbouwen ja, Enzovoort. Ja, Maar ondertussen is er een nieuw systeem ja, En, ja, en dus ondertussen, ondertussen is het augustus ja. het is, en het Dus is het recht. recht is herleefd ja. Alleen ze ja. kunnen het niet meer invullen ja, precies. Dank u ja. wel ja. Alsjeblieft ja, het is, het is lastig. Je zit inmiddels in augustus en uh, eerder zorgverleden zorgverleners dus dit weer op poten hebben, ben je weer een ja, paar maanden ja. verder. Dus, nou, dus ruim meer dan een half jaar eigenlijk zitten mensen in een situatie waar ze eigenlijk niet in horen te nee, zitten. Precies. Dat nou. is zo. We moeten tot een afronding komen. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Gert-Jan Bluis van het CDA. Dank u wel. Zandberg van de D66. Het is een issue wat ongetwijfeld nog Don bij ons in Goedemorgen terug gaat komen. Zeker ja. richting verkiezingen. Maar ook hoop ik alleen dat alle partijen in Zandvoort de kracht vinden... om met z'n allen iets te regelen voor de ouderen in Zandvoort die dat nodig hebben. Ja, ja. dat is een mooie afsluiting. Bedankt voor ja. jullie toelichting. Prima. Jullie komen sowieso. We gaan verder met Don McLean. Ja, Vincent. Vincent Sorry, starry night...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 They never win. Vincent. En wij hebben aangeschoven... ...onze eigen Vincent. <laughs> ja, Connie Poppen, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, met, uh, Vincent uh, de beroemde kunstenaar... ...we gaan het hebben over kunst in Zandvoer. We hebben een tweede issue over, over kunst, maar dat is mooi. Ja. Uh, ja, het Venemaplein. We hebben het net al even over gehad. We hebben... Jullie proberen iets vrolijkers en iets mooiers te maken aan Zandvoort. Ja, dat klopt. Ja. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden hebben we de Blauwe Muur uh, samen met Hilly uh, en nog meer mensen heel mooi gemaakt. Mensen hebben daar vrijwillig uh, panelen geschilderd. Die zijn er opgehangen en uh, die blijven ook heel goed, moet ik zeggen. Hmm. Dus dat is heel erg leuk als je er langs loopt. En uh, vorig jaar hebben we uh, dat zin in Zandvoort gemaakt. Dat heb ik samen met Hilly gedaan en met Tom Hendricks. En uh, dit jaar dacht ik van nou, dat kleine stukje wat er dan nog over is. En waar iedereen zich echt helemaal ontzettend aan ergert natuurlijk. Want het is een uh, vies hoekje. Om dat dus ook blauw te schilderen. Dus ik heb uh, Hilly gebeld. En uh, ik zeg er heel, kunnen we daar nou ook niks aan doen in dat, dat kleine stukje? Nou, zes. toevallig heb ik daarover gehad. En uh, dat lijkt me een prima idee. En misschien kunnen we daar dan wat panelen neerhangen. En misschien nog wat andere dingen. Laten we maar even, uh, even gaan kijken of we dat kunnen realiseren. Nou, binnen twee dagen was dat echt met steun van, uh, en budget ook van de gemeente. Was het gepiept en konden we gaan schilderen. En we stonden daar, s ochtends om zes uur stonden we met z'n allen. Met Tom Hendricks en met Hilli en met Leo Miesebeek stonden we daar te schilderen. En nou heerlijk, dat knapte dus verschrikkelijk op. En iedereen was heel erg blij. En Hilly had zeven panelen. Heeft toen gevraagd aan een aantal kunstenaars of ze dat wilden beschilderen. En die hangen dus nu. En uh, ja, schitterend. En iedereen is heel blij. openbare kunst. Openbare kunst. Dus uh, de volgende avond lag daar al een meneer heerlijk te slapen dus uh, Marjan Rebel noemde dat al heel gekschierend van het is het open lucht art hotel geworden ja, <laughs> en, uh, ja dat, dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk dat stond of, geloof ik ook in het Sanfordse krantje ja, uh, van ja. de week en de panelen die zijn natuurlijk prachtig geworden als je de van jullie ziet dan is je echt veel lachen en zo daar staat zo'n plassend mannetje <laughs> niet dat het echt heel veel helpt moet ik zeggen maar, uh, dat was een uh, hoek waar dat nog wel is gebeurd. Nou, het gebeurt natuurlijk nog wel. Ja. Dat, uh, dat is ook zo. Maar ik heb wel hele aardige buren die uh, heel hard op een fluitje blazen. <laughs> Mocht het gebeuren, dan schrikken ze <laughs> helemaal. Ja. Maar uh, het, het gebeurt wel minder. En ik zie nou ook dat mensen gaan fotograferen. Die komen er dus echt langs en die gaan er ook echt staan. Van fotografe... hè? Maak even een foto van mij van Zin in Zandvoort en de panelen erbij. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, dat is beter dan wat dat was natuurlijk. Hè? Absoluut. Het was helemaal niks. Absoluut. En de buren die zijn er ook verschrikkelijk blij mee. Want het, de hele flat kijkt er natuurlijk op. En uh, ja, die vinden dat allemaal heel erg leuk. Welke flat bedoel je? Van, Van Venema, Venema flat. Van ja. Venema. Flat. Ja, daar woon ik zelf ook. En dat... Uh, ja, je kijkt erop. Je kijkt er de hele dag op. Als je buiten zit, dan kijk je erop. En het is natuurlijk nu veel leuker om te zien. Ja, Ja, dus... Uh, het idee uh, erachter is eigenlijk, ik dacht nou het zou ontzettend leuk zijn als je daar een soort kunstplein van zou kunnen maken met ja, vrijwilligers. Dat zou een volgende vraag ook zijn. Het, het, het is het meest troosteloze plein van Zandvoort, heb ik altijd zo het idee. Uh, in het kader van midden boulevard plannen. Uh, zou dat mogelijk ooit eens in de toekomst kunnen veranderen? Maar ja. Ik denk niet dat wij erop moeten wachten. Uh, hebben jullie als bewoners misschien nog wat meer suggesties? Om dat plein toch ietsje meer aanzien te geven? Ja, nou, er zijn natuurlijk. Uh, kijk, het verjongt ook. Hè. Zo moet je het natuurlijk ook zien. Want de Van venema Flatters, daar wonen natuurlijk heel veel oudere mensen. Ja. En dat gaat nu ook een beetje verjongen. En mensen hebben ook weer kinderen. En veel hoor ik. Er is niks voor kinderen. Er is helemaal niks voor kinderen. Nee. Nou, waarom zet je er niet zo'n zo glijbaan neer of waarom zet je er niet een, een wipkip neer of een, iets anders wat vaststaat en wat kan blijven staan, wat niet meteen natuurlijk wegwaait. Nee. En misschien iets met die, met die ronde, ik weet niet eens wat het zijn, van die ronde puisten die op het plein staan. Geef ze een leuk kleurtje, mozaïek ze, doe wat met dat hokje wat zeg maar weer tegen het schuitengat uh, aan de achterkant staat. Uh, ...maak het wat gezelliger... ...want het is het entree van Zandvoort. Mensen ja. komen uit de trein... ...en lopen of langs uh, het, het, uh, het oude zwembad... Ja. ...of ze lopen langs... ...diegene die het weet... ...komen de trap op... ...en nu is het al veel leuker als ze dit zien... ...maar maak het nog leuker, waarom ja. niet? Ja, want er is vanuit de provincie nogal wat... Uh, ...geld ter beschikking gesteld... ...om de entree van Zandvoort mooier te maken. Ja. En dat strekt zich uit van het station... Tot aan zee eigenlijk, tot ja. aan, de, aan het strand. Ja. En daar vallen jullie in. Uh... Daar vallen wij in, ja. Ja, ja in... dat klopt. Dus er zou ergens wel wat geld moeten zijn om het toch wat leuker te maken. Ja, en ik denk ook dat de gemeente dat heus wel wil, maar ja ja, Het is toch altijd een, een budget. Uh... Ja. Nou, je zit natuurlijk ook met een paar gegevens. Het oude Dolfirama en de ja. parkeergarage. Ja. die daar is. Uh, dat klopt. Daar kun je niet omheen. Hè? Nee, en dat zal voorlopig ook nog wel even blijven staan. Maar uh, ik, mij was ter oren gekomen dat de hockeyvelden. die hebben kunstgras. Ja. en dat kunstgras zou eventueel vervangen moeten worden. Nou, waarom leg je dat kunstgras. waarom plak je dat niet op dat Dolfinarium? Zodat je een soort. Ja. en daar een uh, speel uh, nee nee nee dat hoeft niet maar. per se dat je erop kan nee lief natuurlijk niet dat je erop nee. kan klimmen maar dan is het voor het aanzicht het is nou zo'n lelijke puis ja. die ze de ja. of uitsteekt en dat is gewoon heel lelijk. En daar zit iedereen zich natuurlijk aan kapot ja. te uh, Het moet natuurlijk wat Ja, mooier. als je daar een, een kinderspelplaats van maakt, zeg maar... dat met, met allerlei toestellen is leuk... maar dan zijn er altijd weer bewoners die zeggen... dat wil ik niet, want het geeft een velle waard. Nee, maar je kunt het wel wat dichter naar de zee doen. Je hoeft het ja. niet per se vlak voor de deur te doen natuurlijk. De nee, pijn is wel groot. Cool. Het, er is best wel plek voor dingen. Ja. Hè, er heeft vroeger natuurlijk ook zo'n uh, zo zo soort... Uh, ja... Uh, zwembad gestaan waar je ze bootjes in hadden voor kinderen zomers. Ja, ja. Ja, er was wel al heel attracties leuk. gestaan. In het en er ja, hebben in het verleden heel veel attracties. Er waren geloof ik trampolines, er was van alles. Ja. Of misschien vast dingen. Als mensen sporten daar heel veel... He, maak er iets voor, voor sporters, iets vast dan. He. Als het, ja, uh, als een dat kleine kan. trimbaan of... of ja, of, of, of wat toestellen of ja. iets waar je oefening aan kan doen. Of, uh, maak het wat gezelliger. Of geef het wat kleur. Nou ja, dan betrek je in feite het strand er ook bij. He. Mensen die strand en trimmen, dat kan best samengaan ja. natuurlijk. En, en dat tegenwoordig dat... heb je vaak van die parcoursen die ze kunnen lopen he. met allerlei relatief simpele constructies maar wel dat een sporter een hele route kan lopen <kacht> ja. nou, dat ja, zou je dat erbij klopt. kunnen betrekken hè? Ja. Ja. maar even ja, ook... terug naar de kunst uh, de panelen zijn geschilderd door mensen van de BKZ uh, de panelen zijn geschilderd door of is van... het een hele gemeleerd gezelschap geweest ja, uh, de panelen zijn natuurlijk allereerst geschilderd door, uh, door Helianse ja. Marjan Rebel uh, Linda Brouwer heeft een paneel geschilderd. Uh, Anna en Jolande, waarvan ik de achternaam zo gauw niet weet. Uh, Francis Dijs heeft een, uh, een paneel geschilderd. En dat, nou ja, dat ziet er natuurlijk verschrikkelijk leuk uit. Het is, uh, en dat doen ze allemaal vrijwillig. Nou, dat is toch fantastisch? Ja, en. Uh, and... Was daar een thema voor of was het helemaal vrij? Nee, het was opdracht. helemaal vrij. Iedereen mocht uh, doen wat hij wilde. En mocht, uh, ja, als het maar een beetje in de, in de kleur was, uh, blauw en geel. En als het maar met de zee te maken had. En, uh, ja, met de Zandvoortse kleuren. Met de Zandvoortse kleuren natuurlijk. Want als je dat in het een beetje in het blauw en het geel houdt. Dan, uh, ja, dat, dat is dan wel een thema natuurlijk. En dat ja. komt ook steeds terug. Ja, het zijn frisse kleuren. Het, het leuk, zijn he? frisse kleuren en het hoort bij Zandvoort. Kijk maar, het is ja. natuurlijk. Uh, Blauwe ondergrond, gele, de gele vriezen, het wapen van Zandvoort. Beetje medewerking wat betreft de technische kant, het monteren van die panelen en dergelijke. Absoluut, ik moet zeggen dat Leo Miesenbeek dat is echt een ster wat dat betreft. Die, die duikt overal op. op in Zandvoort. Ja, die duikt overal op, fantastisch. Die, ja. kwam, die had ochtends de verf al helemaal klaarstaan, de, de verf ook gebracht. Die heeft staan aflakken. Die was dus ochtends om zes uur. Ja. Uh, nou, helemaal geweldig. Ja, we, we, we, we hebben ook heel dankbaar gebruik gemaakt van Leo zijn technische kant. Ja, absoluut. Ja. En, en, en dat is ook eentje die, uh, die heel graag dat wil zien. Dat zandvoort opgeknapt wordt. Ja. En dat, maar dat de mensen er wel van doordrongen moeten zijn. Dat ze zelf ook het voortouw moeten nemen. Want als er, iedereen kan wel zeggen van... Ja, maar wij, wij willen onze muur daar ook. En wij vinden dat ook niet mooi. Maar waarom... Ja, waarom, waarom doen ze dan zelf niks? Ik bedoel, uh, iedereen zijn eigen hoekje een beetje opknappen als dat mag, als ja. dat moet ja, Je hebt wat medewerking van de gemeente nodig Absoluut. en wat budget. Hebt. Absoluut. En dat Absoluut. is niet echt ruim op het ogenblik. Nee, nee. Dat is nee, We hebben het net uh, gehad over de bezuinigingen uh, in de, de zorg, dus uh, ja, ja, er, er is al, minder geld, maar alhoewel dit wel tot stand is gekomen met steun van de gemeente ja, en Ja, maar ze zijn een ander potje waar dan net dat geld in zit. Ja. Donnet zegt. Ja. Uh, ja. ja ervaring ja, van Zandvoort, ja misschien uit het misschien casino vond of of dat <laughs> voorbeeld, ja. Oh, ja. ja. Maar ja, de mensen kunnen zelf ook heel veel doen natuurlijk. Kijk, als we maar een pot verf hebben en, en, en wat ja. ideeën en wat panelen, ik bedoel, hoe duur kan het zijn? Het hoeft ja. daar niet zo duur te zijn. Het hoeft en, niet en, zo duur nee. te zijn. Het kan ja, het kan best met duur, eenvoudige middelen. Het duurste in al dat soort projecten is vaak arbeidskracht. Ja. Nou, als je dat gratis kunt leveren dan. Ja, maar er zijn heel veel mensen die dat graag willen. Mensen willen dat graag opknappen. Mensen willen ja. graag zien dat hun buurt uh, een beetje beter eruit komt te zien. En als er ja. niks gebeurt door nieuwe gebouwen of door iets wat afgebroken ja. wordt... ja, wat moet je dan? Dus ga je er dan jarenlang tegenaan zitten kijken... of ga je zelf initiatief ja. nemen? Ja, ja inderdaad. Jullie Goed hebben, initiatief. Ja. Jullie hebben al een paar jaar ervaring ermee met daar schilderwerken. Vandalisme ja. speelt geen rol, of wel? Vandalisme, uh, nee, graffiti. Ik moet en... zeggen dat, uh, dat eigenlijk alle panelen. Want daar moet je een beetje bang voor zijn. Nee, eigenlijk. de panelen zijn. Uh, ze hebben er respect voor. Okay. Dat kan je zien. Ja. Ja. Ja. Nou, er, zijn, Geweldig. Uh, er zijn niet echt panelen beschadigd. Er zijn wel een paar panelen aan de kant van de boulevard. toen met die vreselijke storm eraf gewaaid. En uh, toen belde Hilly mee op en die zei: kan je die panelen redden? Dus. Nou, wij hebben die panelen gegeven En die, die hangen dus nu weer bij de trap. Dat zijn twee hele leuke panelen. En die hangen dus nu bij de trap. En dat, dat, nou, dat is zo leuk, de reacties van die mensen. Ja, dat is mooi. Dat is allemaal uh, ook gratis zand voor promotie. Nou. Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut. We uh, weten alles ervan. We hm? weten alles ervan. Alles ervan. Alles ervan. Ja. Ja. Nou, gewoon bedankt dat je hier was. fijn uh, Tot dat je meewerkt aan de volgende. En degenen die, die, die het ontwoord. nog niet hebben gezien, moeten even gaan kijken. Ja, ja die moeten uitvoeren. zeker even gaan kijken. Want als het is niet alleen zijn... mooi, maar ja. grappig ook nog. Ja. Ja. En ideeën goed. moeten gewoon... Uh... En misschien een idee voor andere pleinen of pleintjes. Absoluut. Om die wat op te leuken. Absoluut. Mooi, dankjewel uh, Conny Poppen. Dat, dat betekent dat wij uh, overgaan naar uh, ja, wat we nog meer hebben uh, in Zandvoort. Ja, we zijn... Zullen we die stuk voor stuk maar doornemen? Ja. Nou, beginnig, we hebben al gesproken uh, toen straks over Tetteren. Morgen dus in de Poststraat en kerkplein tussen tien en vijf. Met veel kunst, muziek en wat te eten. We kunnen ook morgen, maar het kan eigenlijk al tussendoor... naar het uh, Raadhuisplein lopen, naar het Muziekpaviljoen. Want om half twee begint daar muziek met een Zandvoorts Jazz Trio. Met gastoptredens. Daarbij uh, moet heel gezellig worden. Ja, dat moet een iets zijn. Dan hebben we volgende week zaterdag het Europees Kampioenschap Zandsculpturen. Bekendmaken van de winnaar op het Kerkplein. Ja, we weten niet hoe laat het is. Weet niet hoe laat het, het, het, hoe laat het, het, van het van is, helpen. maar in ieder geval de zandsculpturen kunt u overal al zien. En uh, ja, het is mooi om dat te zien opbouwen komende week. En zaterdag 9 augustus is dan de winnaaruitreiking. Uh, Althans, dat is vrijdag. Het is een Europese kampioenschap. Dus. Ja, officiële kampioenschap. Het is nogal van betekenis. Ja. En dan uh, over een week precies, maar we vermelden het nu alvast. Uh, de avondmarkt, waar we het net met Alex over hebben gehad. Die begint om vijf uh, uur. Ja, tot tien uur s'avonds. Tot tien uur tot, Een apart ja. gebeuren. Uh, ja, en leuk zijn om s'avonds over 6 de markt. Ja. En misschien even een terrasje te pakken en over de markt een beetje rond te scharrelen. Ja, is leuk een leuk mooi af. moment. En, uh, ja, de, de dag erop dan de 11 augustus de zomermarkt in het centrum van 10 tot 4. En laten we hopen dat we mooie zomers weer hebben. En, en een heleboel leuke attracties. Hè? Ja, ja daar dat gaat er heel veel op, van de artiesten. Door. Heel gezellig. Ja. En we sluiten af de, diezelfde zondag met het Nationaal Oldtimer Festival op het uh, circuitpark Zandvoort. Nou, jij als uh, circuitman weet er het een en ander van. Ja, dat Leuk. Uh, zijn, uh, er worden een aantal reizen voor historische klasses uh, gehouden. Uh, maar de hoofdmoot is vooral het Oldtimer Festival, waarbij uh, ja, heel veel merkenclubs zeg maar, en, en modellenclubs aan het verlenen, dat, dat ja, zeg maar, de, oude, de Fiat 500 club om maar een voorbeeld ja. te noemen, en uh, de DeLorean Club Nederland, uh, al dat soort uh, clubs die komen naar Zandvoort. Het is altijd erg druk, heel veel te zien ja. op het gebied van auto's uh, vanaf Denk 25 de jaar oud en ouder. Weet je of een toegangsprijs geeft? Geen flauw idee wat de toegangsprijs. Maar, maar het, is, het, is, uh, het is hartstikke leuk om te zien. Via, via zandvoort.nl uh, kunt u zo doorsurfen naar de, de organisatie van het Ontheimer Festival. Nou, dat was de agenda. Rest ons nog. Ja. Om Hotel Hoogland te bedanken voor de gastvrijheid en de heerlijke koffie. Ja, zo staat dat. De herhaling van dit programma, trouwens, op donderdag van 8 tot 10. Kunt u luisteren of uitzending gemist, ga dan naar www.cfmzandvoort.nl. Vul de datum en tijd in en net uh, op 1 uur later invullen, zoals ja. de instructie luidt. Ja. Goed, uh, de techniek in handen vandaag van de mannen. Inmiddels is Pascal van der Beekweg, Mark Otten en Thomas de Jong. Samenstelling uh, en redactie in handen van. Uh, Yvonne Roosendaal en Gerrie Rutte. Ja, en de koffie vandaag was ook van Yvonne. Dat is invaller van Gert die wij nog steeds uh, sterk te wensen. Ja. ja presentatie uh, uh, dondergrebber en ondergetekende Rob uh, Petersen. En Rob Petersen. En uh, we gaan eruit met uh, een klassieker. The ja. Kings. De Kings. De Lola. Lola.